Premier Netanyahu is van plan om heel de Gaza-strook te bezetten... melden Israëlische media. Morgen zou het kabinet de knoop doorhakken. Het Israëlische leger heeft nu 75 van het gebied in handen. De oorlog in Gaza is ook in militaire en veiligheidskringen niet onomstreden. Zo'n 600 ex-leiders van Israëls veiligheidsapparaat... riepen de Amerikaanse president Trump vandaag per brief op... om Netanyahu onder druk te zetten om de oorlog te stoppen. Ze vinden het tijd voor diplomatie.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 Op dit moment heeft het COA voor alle asielzoekers een bed... maar de reguliere en de noodopvangplekken zitten al lange tijd vol. De politie in Amsterdam onderzoekt aangifte van verkrachting en aanranding tijdens de Pride. Het Centrum Seksueel Geweld had gisteren zes meldingen binnen. Daar kwam telefonisch nog een onbekend aantal aangiften bij. Het centrum wil nu beter aanspreekbaar zijn bij zulke grote evenementen. De dode die in de buurt van Landgraaf werd gevonden in een uitgebrande auto... is een man van 46 die in Nederland als vermist was opgegeven. De auto stond net over de grens in Duitsland. Toen de auto was weggesleept, werd de dode ontdekt in de kofferbak. In verband met de zaak zit in Duitsland een verdachte vast. Het weer, eerst nog regen en vrij veel wind. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen droog en veel zon. Later vooral in het noorden enkele buien en het wordt 19 tot 22 graden.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 Dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases blijf je altijd op de hoogte wat er speelt in de metalwereld. De allernieuwste metal releases wordt hier vanavond, want dit is Play It Loud brand nieuw. Kom terug bij het tweede uur van deze jullie special van Brand New. Fijn en bedankt dat je met me mee bent gegaan en mocht je net pas hebben ingeschakeld bedankt dat je toch nog bent gaan luisteren. Je hebt al wel een heel uur met nieuwe muziek gemist van de met name grote en opkomende namen in de internationale metal scene. Maar gelukkig voor jullie heb ik nog een heel tweede uur gepland staan met de lekkerste metal dat er voornamelijk is uitgebracht in de tweede helft van juli. En de vaste Play het Loud luisteraar weet natuurlijk al lang dat ik elk uur in uitzending stevast begin met de uuropener en in de tweede uur begonnen we met de Deftones... die terugkomen met hun eerste studioalbum in bijna vijf jaar. Private Music en zal verschijnen op 22 augustus via Reprise. Op 11 juli verscheen ook de lead single My Mind Is A Mountain... die je dus net als uuropener hebt gehoord... Private Music is de opvolger van Deftones album Ooms uit 2020... en is het tiende studioalbum van de band. Deftones co-produceerde en nam het op in Californië en Nashville... met producer Nick Raskulinej, die ook met hen samenwerkte aan Diamond Eyes uit 2010... en Koi No Yokan uit 2012. Deftones is deze maand het tweede deel gestart van hun Noord-Amerikaanse tournee in dit jaar... Fantagram, uh, Idols en The Barbarians of California spelen support op de tournee. Deftones spelen in september ook twee shows met System of a Down in Toronto. Ook de Zweedse metalcore band Adept heeft hun langverwachte comeback-album... Blood Covenant aangekondigd, dat op 24 oktober uitkomt via Napalm Records. Het is hun eerste volledige release in bijna tien jaar... en bevat ook de op 15 juli uitgebrachte single Ignore The Sun. Dat werd vergezeld door een frisse visualizer. In een verklaring over het nummer deelde de band het volgende. Met Ignore The Sun wilden we echt het volledige spectrum... van onze drijfveren vastleggen, van medogeloze gedreven snelheid en die rauwe Scandinavische mental intensiteit... tot heavy metalcore breakdowns die de pit voeden. Maar het gaat niet alleen om kracht. Er zit ook een episch gevoel van grandeur en veel rauwe emotie achter. De teksten zijn zeer persoonlijk en slaan hard aan. Ontworpen om luisteraars op een echt niveau te raken, net als de muziek. Ignore the Sun van Adept hoor je nu als eerste... in het eerste blokje jullie releases dit uur van Brand New.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 Als tweede dit blokje draaide ik de Grammy Award winnende Outmaker death bassist David Allison en de veel metalzanger metal Jeff Scott Soto. Die hun krachten opnieuw bundelden om hun lang verwachte tweede album, Unbreakable, uit te brengen op 15 augustus via Redback Records. Jullie hoorden de op 16 juli uitgebrachte titeltrack van het nieuwe album. Het duo wordt op Unbreakable vergezeld door Italiaanse gitarist Andy Martongelli en drummer Paolo Caridi. En het album bevat 11 tracks met gastoptredens van Tim Ripper Owens van KK's Priest en Burning Witch's frontvrouw Laura Guldenbond. Dit album gaat nog dieper, zegt Elfsen. Het is zwaarder persoon en gevormd door alles wat we op en naast het podium hebben meegemaakt. Soto voegt eraan toe. De energie die we erin hebben gestoken. vormt het geluid van twee levens die botsen in rifs, woede en verlossing. Door naar de Zweedse Viking metal titanen Amon en Marth. die op 17 juli hun nieuwe single. We Rule the Waves en de bijbehorende video uit hadden gebracht. Met We Rule the Waves keert Amon en Marth terug met hun eerste nieuwe nummer in jaren. en ontketend een strijdkreet die de goden waardig is. Een onstuitbare golf van galopperende riffs, golven splijtende melodieën en vikingwoede. Geproduceerd met de hulp van de Grammy-genomineerde producer en mix-engineer Jacob Hansen, bekend van zijn werk met onder andere Volbeat, Arch Enemy, The Black Dahlia Murder en Catatonia, is dit meer dan een nummer. Het is een sonische aanval, gehouden uit zout en staal, echoend over oceanen. Moderne metal wordt niet epischer of essentieler dan dit. De video voor We Rule the Waves opgenomen in Riga in Letland zet de samenwerking van de band voort met Pavel Treboekin van Tree Film die de video's voor The Great Heathen Army, Hydroen en Saxons en Vikings regisseerde. De band zegt... We Rule The Waste is ons eerbetoon aan de geest van vrijheid, broederschap en de wil om te veroveren. Niet alleen landen, maar ook je eigen beperkingen. Het gaat erom dat je samen met je clan sterk staat, de storm recht in de ogen kijkt... en je stempel op de wereld drukt als een vikingsschip door zwart zeeën. A Monomar's We Rule The Waste hoor je nu als eerste in het komende Zweedse blokje over zee- en luchtgolven. Zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standvoor. In the airwaves is het nieuwste materiaal van de Zweedse metalband Avatar. Dat volgt op hun vorige single Captain Goats die in juni uitkwam. Over de nieuwe single zegt de band: Avatar wordt gedefinieerd door de uitdagingen die we onszelf stellen. We streven altijd naar meer en zoeken naar nieuwe invalshoeken. In deze voortdurende zoektocht naar het volgende grote ding keren we terug naar een van de belangrijkste aspecten van metal: snelheid. Dit is het snelste nummer dat we in een eeuwigheid hebben gemaakt... en het voelt goed om de motor weer tot het uit te drijven. Op een bepaalde manier voelt het als een terugkeer naar iets. Geniet van onze woede. Hopelijk hebben jullie dat gedaan. Nou, dat hebben we zeker. De platina-gecertificeerde melodieuze metalcore band I Prevail... heeft op 18 juli hun nieuwste single Rain uitgebracht afkomstig van hun aankomende vierde studioalbum Violent Nature... dat op 19 september uitkomt via Fearless Records. De bijbehorende videoclip is geregisseerd door Ori McGuinness... bekend van zijn werk met Bad Omens en Spirit Box... en markeert een nieuwe samenwerking met de band... De zanger Erik van Lerbergen Lerberge, vertelde over het nieuwe nummer... Rain was een van de eerste nummers die we voor de plaats schreven. Naarmate de tijd verstreek en er meer nummers aan de tracklist kwamen... bleef het een van mijn favoriete nummers. Thematisch gezien gaat Rain over het accepteren van dingen... waar je geen controle over hebt en het vinden van helderheid. U alleen hier op ZFM Zandvoort. Demon's Obey, dat je na I Prevail's Brain hoorde is de gloednieuwe single van Hate Breed. De hardcore band uit Connecticut en markeert hun eerste nieuwe muziek... sinds Wade of the False Self uit 2020. Zanger Jamie Jesta zegt over de nieuwe single... Veel bands zeggen dat hun nieuwste release hun heftigste zal zijn... en ik denk dat wij daarop geen uitzondering zijn. We zijn erin geslaagd de grenzen te verleggen en onze verwachtingen te overtreffen. We zijn hechter, harder en agressiever geworden dan ooit. Ik ben nog nooit zo enthousiast geweest over een Hatebreed-release. Drummer Matt Byrne voegt eraan toe... Er gebeuren hele spannende dingen in het Hatebreed kamp. Het is tijd om dit beest los te laten. Er is nieuwe muziek. Dit is de snelste meest en meest agressieve en meest agressieve track die we ooit hebben gemaakt. En ik kan niet wachten om het aan de wereld te laten horen. En na de eerder uitgebrachte eerste single Riot... afkomstig van hun aanstaande studioalbum Portals... dat op 26 september uitkomt via Napalm Records... heeft het IJslandse retro prog rock trio The Vintage Caravan... op 22 juli een visualizer-video gedeeld voor een nieuwe single Philosopher. Een bezwerende, soulvolle track verheven door de onmiskenbare stem van Michael Ekerveld van Opeth. Deze zeldzame samenwerking overbrugt generaties progressieve rock... en verenigt Ekervelds iconische melancholie met de levendige vintage spirit van de band. Dit is een spannende ontmoeting tussen de geesten, een ervaring die al jaren in de maak is... Bassist alexander Ern Numasson onthult dat de Vintage Caravan met Trots onze nieuwe single Philosopher presenteert. Met niemand minder dan de geweldige Michael Akerfield van Opeth als leadzanger. Na de afgelopen jaren uitgebreid met Opeth te hebben getoerd, hebben we goede vrienden met hen gemaakt. En we voelden ons zeer vereerd toen Michael aanbood ons te helpen met ons nieuwe album. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Oscar het hele nummer zou zingen. Maar nadat we de mogelijkheid hadden besproken om Michael als gast te hebben op een van de nummers... kon ik het nummer niet meer horen zonder dat hij de coupletten zong. Hij heeft het fantastisch gedaan en we zijn er ontzettend blij mee. Geniet ervan. Dus nooit gedraaid, Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standford. Die maak geschrekt, af het jero, af het gavs, het juble, en bleven we wederom in Scandinavië, want van de IJslandse retro pro van de Vintage Caravan gingen we naadloos over in de Viking Metal, maar eigenlijk een... Uh, ja, akoestische variant van Managarm die na de eerder uitgebrachte singles Hermit Kal en Eskogs es Frunz van op 24 juli een majestueuze officiële videoclip hebben gedeeld voor een nieuwe single Rodin's Hav. Het prachtige nummer is afkomstig van het lang verwachte aankomende studioalbum van het trio Het vuren dat op 29 augustus uitkomt via het succesvolle label Napalm Records. Rodin's Hav ofwel Rodin's Sea in het Engels is een eerbetoon aan ons geliefde thuis en is tevens bedoeld om de mensen hier te eren die door de geschiedenis heen het slachtoffer zijn geworden van de krachten van de zee en de families die hun dierbaren verloren in de diepte van het water, al dus de band. Rodins Haf is een prachtig en emotioneel akoestisch nummer met Elinor Wiedervors die fantastisch zingt en de viool wordt prachtig bespeeld door de enige echte Martin Björklund. En voor we alweer helaas toe zijn aan het laatste blokje jullie releases van deze brand-new uitzending, heb ik, zoals al, elke week... eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen de last-minute beslissers deze week nog naartoe qua metalconcerten? En dat zijn er toch aardig wat, En dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. Uh, Dimmel Borgir is al drie decennia de ongekroonde, ongekroonde koning van de Noorse black metal. Sinds hun oprichting in 1993 hebben ze het genre vernieuwd... door black metal te verweven met epische symfonieën en klassieke invloeden. Met meeste werken als Entrone, Darkness, Triumphant en Death Cult um, Armageddon... hebben ze wereldwijd een legendarische status bereikt. Live zijn ze een ervaring die je omver blaast... Bombastische orchestraties, vernietigende riffs en een duistere energie die je meevoert naar de diepste krochten van hun muzikale universum. Maar dat is nog niet alles. Een special guest, Abbath Doom Occulta, ook wel bekend als Olve Aykamo, de oprichter van Immortal, zal deze avond echt extra grimmig maken. Sinds hij in 2015 zijn solopad insloeg, heeft hij met albums als Dread Reaver de grenzen tussen black metal, heavy metal en trash verkend. Live brengt Abbath niet alleen brute guitarist, maar ook een theatrale show vol duistere magie. Achter een sluier van duisternis en mysterie... brengt opener Gerea hun muziek tot leven... in een mislepende storm van agressie en schoonheid. De leden treden anoniem op, gehuld in sinistere maskers... waardoor alle focus volledig op de muziek en de diepgaande thema's ligt. Live weet Gerea een hypnotiserende sfeer te creëren... die nog lang na de laatste nood blijft hangen. Vanuit de pandemie stoppen ze de toekomst tegemoet... Vastberaden om een nieuwe generatie extreme metal te leiden. Deze vette black metal bill is woensdag 6 augustus te zien in 013 te Tilburg. De tickets zijn al verkrijgbaar voor 66,60 euro. Inclusief de servicekosten. De zaal opent om 6 uur en de aanvang is om kwart voor 7. De invloedrijke nu metal band Snot speelt album Get Some integraal op 7 augustus in de Dynamo. Dat in samenwerking met Effenaar en Altstad deze avond. Uh, uh, uh, organiseert. Support komt van Islander. Tickets kosten 20,50 euro. De deuren openen om 8 uur en de aanvang is om half 9. Na twee knallende optredens in Heerlen in 2023 komt de Berlijnse post-hardcore band Future Palace terug naar de nieuwe Nor in Heerlen op 8 augustus. Support komt van de eveneens Duitse alternatieve rockband Letters Send Home. De tickets kosten die avond 21 euro. De deuren openen om half 8 en de aanvang is om 8 uur. En de Amerikaanse rockband Melvins is bij het grote rockpubliek bekend van hun invloed op beroemdere bands als Nirvana, Tool en Soundgarden. Dat doet geen recht aan hun eigen even indrukwekkende als lange carrière van inmiddels meer dan 40 jaar, inclusief 30 albums. Of je hun muziek nu sludge metal, grunge of stoner rock noemt. De Melvins blijven onverstoorbaar hun eigen pad bewandelen. Dat blijkt ook uit het feit dat hun nieuwe single Victory of the Pyramids... de voorloper van het komende album Thunderball bijna 10 minuten duurt. De Melvins komen op zaterdag 9 augustus naar de Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Support wordt verzorgd door Red Cross. daar uit niemand minder dan leden van de Melvins. Tickets kosten 30,75 euro, inclusief de servicekosten. De openen om 7 uur en de aanvang is om half 8. Metalheads Oropunks en nachtbrakers. Wednesday 13 komt vanuit de krochten van de hel... op 9 augustus naar de helling. Ook in Utrecht. Wednesday 13, het alter ego van Joseph Michael Poel... staat bekend bij, uh, met zijn bloedstollende shows... Hij bouwt een duistere wereld vol horrorpunk... waar gitarissen als ketting zagen door je ziel snijden... en je nachtmerries op sprookjes gaan lijken. Wednesday 13 staat bekend om zijn theatrale macabre optredens... die op het snijpunt van shockrock, horror en pure chaos balanceren. De Amerikaanse frontman is absoluut geen nieuwkomer meer... want in 1992 gulde hij voor het eerst een publiek in zijn schaduw... waarna hij niet meer van het podium was weg te denken. Als frontman van Murderdolls reisde hij samen met Joey Jordison van Slipknot natuurlijk en helaas niet meer onder ons... de wereld rond... Of je nu een diehard fan bent of gewoon op zoek naar een avond vol adrenaline. Dit is je uitnodiging om een avond de gitzwarte duisternis te omarmen. Support komt van de Nocturnal Affair. De tickets kosten die avond 25,20 euro, inclusief dus de servicekosten. Deuren openen om half acht en de zaal opent om al uh, kwart over acht. En dat was de concertagenda weer even voor deze week. Volgende week tijdens Dutch Fury houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van de agenda voor die week. Maar zoals gezegd zijn we toch echt aangekomen bij het laatste blokje jullie releases van deze brandnieuwe uitzending van vanavond. Te beginnen met de aankondiging van een nieuw album door de Duitse symfonische metalband Beyond the Black, getiteld Break the Silence. En de opvolger is van het titeloze album uit 23. en volgend jaar januari zal verschijnen via Nuclear Blast Records. Gastoptreders op het album zijn van Chris Harms van Lord of the Lost, Asami van Love Bites en The Mystery of the Bulgarian Voices. De zangeres Jennifer Haben zegt over het album. Met Break the Silence hebben we de deur geopend naar nieuwe invloeden en samenwerkingen. Uh, gas, uh, van symfonische tot etnische elementen en gastartiesten die hun eigen stijl in de mix brachten. Dit album weerspiegelt alles wat we zo leuk vinden aan het maken van muziek zonder grenzen. Het is een krachtige mix van wie we zijn en wie we worden. Naast de aankondiging van het album heeft de band een nieuwe videoclip uitgebracht voor het titelnummer die je zo gaat horen en de tweede single is van het aankomende Album na Rising High, dat er vorige maand uitkwam. Tot slot zijn de Gemaanse Black Metal Oorlogsgoden Mystic Circle sterker teruggekeerd dan ooit. Wat in 2022 opnieuw begon met het titeloze album Mystic Circle en werd beloond met een sensationele nummer 78-positie in de Duitse albumcharts. Het jaar daarop voortgezet met Erste Demon en nu aangevuld met Hexenbrand 1486. Hiermee eindigt deze 28 e aflevering in jullie overzicht van Brand New. En bedank ik iedereen weer voor het luisteren vanavond. Volgende week doe ik precies hetzelfde, maar dan met een overzicht van metal releases van Nederlands bodem. En veelal door middel van een audiobericht toegelicht en aangekondigd door de band zelf. Er wordt weer een letteravond. Goed goed gevulde metal. En ideaal als je een nieuwe lokale band wil ontdekken. Voor nu dus Beyond the Black, Mystic Circle en mijn laatste woorden. Horns en Stay Metal. Muzzle.